voor drie uur, Jasper van Hoeven in de mix. Hallo? Dat ben ik er zelf ook nog even? Dat je zegt van, uh, je staat wel te draaien, maar het is wel lekker dat je zelf ook een stukje presentatie doet natuurlijk. En iedereen is gelijk weg. Nou, dankjewel hoor. Hé, <laughs> hey, uh, van Leeuwen, we gaan door tot, uh, tot drie uur? Ja? Hey, ik weet niet welke schuif er open staat. Nee, ik heb hem even in de loep staan, dan kan ik zelf ook even praten. <laughs> nee, tot aan drie uur. The first thing I've ever seen is that I've never seen a person. De enige die nog overgebleven zijn Frank van Leeuwen en Verhoeven. Ja, we zijn de bij man. I know. I know. I know. Hey, die I'm klinkt wel donkerder, die microfoon joh. Die, die klinkt wel donker. Die klinkt wel donkerder man. <laughs> Ja, wij gaan gewoon door tot drie uur. Ja. Mocht je trouwens willen reageren, kan dat. Doe het dan op danceradio.in Laat je reactie achter. We zullen zometeen even kijken op, uh, op het forum. Kijk of er nog mensen wakker zijn. Laat maar een berichtje achter. Deze November de reunion, nog tot drie uur vannacht. En uh, Jasper van Oem In de Mix en Frank van Leeuwen hier achter de knoppen. En Martin, ga Martin even staan op het voren. Hij luistert ook nog steeds mee tot drie uur vannacht. En Martin inderdaad, Frank van Leeuwen, hij zegt uh, tijd niet gehoord, dat klopt. En dan gaan we vanaf november weer verandering inbrengen. Dan ga je mij ook weer wat vaker horen. Tot was het drie uur vannacht. Jasper van geloofde in de week. ja, yeah. ja. Inderdaad. Come Guess you'll never find out. Meet me where my eyes won't go. Every time you do, you run away. Losing now it only hurts the first time. Just like dying only hurts the first time. They like say dying only hurts the first time. Just like dying only hurts the first time. We gaan gaat beginnen, Jas. Ah, 9 uur. Losing, oh, oh. Oh. Nou, succes. Ik zeg dat was hem. Afgelopen uh, twee uur is het twee uur geweest eigenlijk. Ja, volgens mij wel. Dance Radio in de mix, Jasper van Oeve, en als laatste ook Frank van Leeuwen nog aanwezig. Ik zeg tot uh, volgende week. Nee, helemaal niet, want ik ben <laughs> er straks weer om negen uur. Jongen, jongen, jongen. Ja, ik slaap nu al, als ik me maar niet verslaap. Morgenochtend uh, Flow James. Yes. Gaat er wat worden morgenochtend even van Leeuwen. Moet je opletten. <middels> het is de eerste keer dat ik het programma van uh, René Verstraden ga overnemen. Nou, kan wat worden. Guess who's back? Guess who's back? Back back back again.